Goedemorgen, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In een Zuid-Afrikaanse kroeg zijn minstens 17 mensen overleden. In de kroeg in de kustplaats East London werden vannacht lichamen gevonden op tafels, stoelen en op de grond. Hoe ze zijn overleden is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk was het te vol in de bar of zijn ze vergiftigd? In het café waren veel jongeren van onder de 18 aanwezig, vertelt een lokale verslaggever. We understand dat most of these most of the onder de are at below the age of 18 something that's um they are forbidden by the law. Rondom het café staan nu veel omwonenden, ook ouders die bang zijn dat hun kind is omgekomen. Bij een ongeval op de A58 bij Kaam in Brabant is een vrouw van 53 overleden. Zij overleed ter plekke. Zes anderen raakten gewond. De zeven mensen zaten bij elkaar in een voertuig dat twee keer werd aangereden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De snelweg richting Breda is deels afgesloten voor onderzoek. Bij een grote taxicontrole afgelopen nacht in Amsterdam... zijn zes chauffeurs opgepakt die met drugs op achter het stuur zaten. Er werden in totaal 50 taxibestuurders gecheckt. En ook heeft de politie een rijbewijs afgepakt... van een chauffeur ...die te hard reed. Slangen uitrollen, brandjes blussen en slachtoffers redden... ...het is de wekelijkse activiteit van de jeugdbrandweer. Het brandweerteam uit Laren is hard op zoek naar nieuwe leden... ...want het is hartstikke leuk om te doen, vertelt dit meisje van 13. Nou, eerst um, zaten we dus in de auto... En eh, dan krijgt dus de bevelvoerder via de porto een melding van de AC. En dan eh, wordt er dus allemaal dat wat er aan de hand is en waar het is. En dan eh, kunnen we de brandblussen. Het idee van de jeugdbrandweer is om kinderen enthousiast te maken voor het vak. De ploeg oefent een aantal jaren het brandweervak. En dan kunnen ze vanaf hun achttiende doorstromen naar de echte brandweer. Het weer nog. Er zijn af en toe wat buien vandaag, vooral in het noorden en oosten. In het westen schijnt de zon. Het wordt 20 tot 23. Graden. Vanavond en vannacht wat onweer. Morgen blijft het droog en 20 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A9 ook maar Amstelveen. In beide richtingen tussen Vels en het Rotterpolderplein staat even 2 kilometer file. De brug is daar even open. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. CSM. Met nu ZFM Jazz. darn well he'll convince me that he's right again when he sings his siren song i just gotta take along with that old Hartelijk welkom bij het tweede uur van ZFM Jazz. Yes, een beetje een slow start. Ik was even koffie aan het halen, dus ik had niet in de gaten... dat ik al sneller terug moest zijn op de plek van de presentator. Maar goed, dat kan gebeuren. Bij het tweede uur beginnen we met... Uh, uh Carol Sloan. En het is een, ja, een legendarische zangeres natuurlijk. Uh, begon al uh, in 1959 met zingen. Heeft daar heel wat uh, cd's gemaakt. Dit is nog een oude cd, maar ze heeft onlangs een nieuwe cd uitgebracht. Live at Birdland. En ja, op die cd wordt ze begeleid door Mike Renzi en uh, onder andere ook door Scott Hamilton, die we natuurlijk wel goed kennen in Zandvoort hier. Uh, ik zou zeggen, twee uur gaan er iets heel moois van maken. En fijn dat je luistert de uh, presentatiesamenstelling van Auko Beuving en uh, we, ik heb veel swing erin gestopt deze keer. Dus uh, dat, dat gaan we uh, waarmaken. Dus even kijken wat we nu gaan doen. Ja, ik weet het alweer. Uh, ik zei het al, ik heb veel swing erin gestopt. En dat is onder andere een club uh, die heet uh, de... Uh, ja, dat is de club die heet de Hot Club De Nax. En dat is een gezelschap uit Innsbruck. En uh, ja, die maken leuke muziek. Een beetje swing. En ook die staan op uh, YouTube. Je kan er heel veel van vinden. En ik kies voor het nummertje Jozef Jozef. A certain I know is so afraid of One else she named the day He calls on her each night And when she did. Joseph, Joseph, won't you make your mind up? Gypsy Jazz van de, de Hot Club, uh, NACS. Uh, Oostenrijks, Innsbruck om precies te zijn. Ja, leuk. Een mooie cd van het Metropolocast en Rumor. En het is eigenlijk een, een optreden voor de radio geweest. Volgens mij heel lang geleden. Arjen Ting was toen dirigent van het Metropolocast. En die Rumor is een dochter van een Britse moeder, Pakistaanse vader. En uh, ja, die is eigenlijk ontdekt door Burt Bekarak. En ja, die heeft toen deze cd gemaakt. Daarvan een nummer wat zeer de moeite waard is. Rumor Met Eens Even kijken waar ik dat neergezet had. Rumor. Hier ik het zie Take me as I am, de And is there a day the souls that I pray to Are coming back for me Don't tell me it's all Plaats voor nodig. Dit is een prachtige cd geworden van uh, Rumor. Daar ben ik wel aannemer van Rumor. En er staan hele mooie stukken op. Dit is er maar één van, maar er staan zoveel mooie stukken op. Je kunt er echt de hele dag naar luisteren, deze muziek zou ik bijna zeggen. Die stem doet me enigszins denken aan uh, uh, Dusty Springfield. Maar anderzijds ook aan deze zangeres. Eens kijk, ik zal ik ook een klein stukje van laten horen... om die stem uh, duidelijk te krijgen... Why are there so many songs about rainbows, and what's on the other side? Rainbows are visions, but only Door heel veel jazzmuzikanten ook gespeeld. Dus Jane Moonheid onder andere. En ik denk dat is misschien nog wel eens een leuk themaatje om wat meer muziek van te laten horen. De Rainbow. Je zou het nu niet zeggen, want de zon schijnt hier in Zandvoort heerlijk. Dus het belooft toch weer een aardige dag te worden. En, maar er is best veel muziek gemaakt over regenbogen. Onder andere Louis Belsen. Komt hij? at the end of tomorrow En dat was natuurlijk Patty Austin, uh, What's the End of the Rainbow. En dat was volgens mij haar eerste CD die ze uitgebracht heeft. Zij was natuurlijk bekend uit allerlei uh, singles inzingen en zo. Patty Austin, ook jazz en uh, R&B en soul heeft ze op haar repertoire staan. En dan kom ik bij Coleman Hawkins. En dan doe ik Rainbow Mist. Coleman Hawkins en, het is wel, en his orchestra. Dat is wel echt uit de oude doos. Je hoort hem piepen, kraken en schuren. Maar goed, dat is toch een uh, mooi nummer van de, deze bekende manier. En dan iets heel anders. Dat is een formatie die uh, uh, bekend staat... om een cocktail van Braziliaanse beat. Zes sexy jazz cocktails. Uit de 60s. Gloedvolle soul. Jazz vocalen. Uh, doe het goed voor de dansvloer. Doe het goed op de radio. En doe het ook goed in je eigen woonkamertje. En dan heb ik het natuurlijk over de club. De club. Even kijken waar ik die had gezet: de Club de Balookas. Uh, en de, de bekendste zangeressen zijn de Brenda Boykin. Heb ik vaker voor het uit, En Anna Luca. It's a beautiful day. En dat klopt misschien vandaag ook wel in Zandvoort. Club de Bluka. It'd be a beautiful day, sneaking under the sheets, snuggling up to you. I wanna wake you up slowly, so dear to you. to be a beautiful day. Mm -hmm. be a beautiful day. Club de Balukas. En uh, ja, mooie zomermuziek toch. It's a beautiful day. Dat klopt ook nog. De klopt al van het cd'tje live. En cd uh, uh, optreden. En live heet de cd 2010. Uh, de moeite waard. Uh, dan kom ik bij een, een, een, een, een, uh, ja, een paar nummertjes uh, K. Jazz ska is een muziekgenre dat ontstaan is door de melodische inhoud van jazz. Te versmelten met de ritmische en harmonische inhoud van de vroege Jamaicaanse muziek. En dat is echt een, een aparte stijl geworden. De ska jazzbeweging. Begon in de jaren 90 in New York. Onder andere door uh, Freddy Leitner. En ja, dat is een bekende man van de New York ska Jazz Ensemble. En dat zijn bekende nummers. Uh, ska is natuurlijk, uh, oh ja, dat is ook wel leuk om te velden. Binnenkort treedt Madness, dat is natuurlijk een popformatie die ook ska speelt. Treedt op in Nederland, volgens mij in Amsterdam, ergens begin juli of zo. En dat terzijde, wij hebben het over de jazz ska en dan kom ik bij de, de, de New York ska jazz ensemble. En dan ga ik even opzoeken waar ik die heb neergezet, New York ska jazz ensemble ja hier heb ik oh ja daar heb ik verschillende nummers van neergezet ik ik ik, ik kies voor het nummertje van de, de uh, Harlem Nocturne een bekend nummertje wat iedereen kent maar het is wel die specifieke ska interpretatie komt die en nog leuk om te vermelden, dat mag ik eigenlijk niet vergeten... dat deze fantastische formatie uit New York binnenkort in Nederland te uh, bewonderen is. En, en, en als je tegenwoordig kaartjes koopt voor muziek... ik kon bijna de prijs niet geloven. Ik, ik, ik zal het toch even moeten nakijken, want het is echt zo. Het is, uh, ze treden binnenkort op. Ik dacht uit mijn hoofd, 10 juli. De New York Ska Jazz Ensemble treedt op in, op 10 juli in Groningen... Het optreden begint om 8 uur en de tickets, ja, het is echt goed. Een tientje. En uh, 15 euro als je dat uh, aan de deur koopt. Toch onvoorstelbaar eigenlijk. Hè. De New York Ska Ensemble Harlem Nocturne. Ja. Jazz ensemble. Harlem Nocturne. En, uh, deze komt uit 1995. Uh, een andere ska-formatie die op mij grote indruk gemaakt heeft. en die ik eigenlijk van harte wil aanbevelen. ook om eens op YouTube te kijken: dat is de Melbourne Ska Orchestra. Uh, volgens mij een formatie van man of 23. en, en die spelen ook oh, lekker. Muziek en uh, hij treden veel op festivals, maken een enorme show. Ook hun uh, promotievideo moet je bekijken op uh, uh, YouTube. Cat Smart Official Video. Uh, zeer, zeer, zeer de moeite waard. En uh, ja, de, het, het, het bewegingspatroon doet erg denken aan dat van Madness. Uh, die echte SK-movement zou ik bijna zeggen. Uh, Melbourne uh, Ska-orchestra met Cat Smart. You ready to get smart? Melbourne Ska Orchestra. Nice. Zeer de moeite waard. Ook op YouTube even kijken. Mo mooi. Uh, een andere bekende formatie is de, de John Wason uh, Strata Big Band. Hij heeft ook leuke muziek gemaakt. Ik draai er twee nummers van. Uh, de, en ik begin met uh, deze: Blues for Alice. Dat is wat rustiger. Ja, dat is de John Waynes Strata Big Band. Van het CD Chronicles. En ja een fantastisch nummer uh, was dit natuurlijk. Uh, Blues for Alice. Maar op deze cd van John Wayne staat nog een heel mooi nummer. Wat ik wel een beetje toepasselijk vind in deze tijd. Van de boerenopstand. Dat is het nummer Tank. En uh, dat, is een beetje, dat is geïnspireerd op de muziek van een film. Die heet uh, een animatiefilm. De pas animatiefilm. Uh, Cowboy Bebop. Dat doet me een beetje denken aan de boerenopstand. Je kan je voorstellen dat je die, die, die trekkers uh, de snelweg gaat blokkeren. Uh, Tank, echt fantastisch nummer. Ik, ik vond het zelf het mooiste nummer van de hele cd. Komt-ie. Uh, Tank, uh, uh, Cowboy Bebop. En dit allemaal door de Big Band van John Wazen Strata, Big Band. fantastische muziek van de John Wayne Strata Big Band. En vind je dit echt leuk? Kan je dit op YouTube nakijken? Het zijn best wel wat filmpjes van de John Wayne Strata Big Band op YouTube. Uh, laatst zag ik dat er een cd uitgebracht was van Mavis Staples en Lee van Helm. Nou, Lee van Helm was van de band vroeger. En de Carry Me Home heet die cd. En Wild River to Cross is een fantastisch nummer van deze cd. Uh, ja, volgens mij zijn het opnames die lang geleden gemaakt zijn. En misschien wel 10, 15 jaar geleden, want die lief van Helm is volgens mij al een poosje overleden. Mavistaples, even kijken, dat heb ik hier gestaan. M ja, komt die. Wild River to Cross. Mm -hmm. I can hear it cry, when shadows steal the sun. But I cannot look back now, I've come too far to turn around. And there's still a race ahead that I must run. you can trace the tracks I've made all across the memories my heart recalls but I'm still Ik heb geluisterd naar ZFM Jazz, samenstelling, presentatie, Auken Beuving. Hartelijk dank voor het luisteren. Een mooie uitzending met verschillende dingen. Onder andere Hattie en and de Jazz, Pantato Band, de uh, Hot Club Dunax, de uh, Melbourne Ska Orkestra, uh, John Wason Strata Big Band. Ik zou zeggen, en tot slot Mee verstevels, CDK 2022, allemaal fijn nieuw. Ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. Heel veel plezier. Geniet van het mooie weer, ook de komende dagen weer. En wellicht tot een volgende keer. See you, next time.